2 uur. Mark Zampersen met het NOS-journaal. Premier Ruggenaat van Curaçao heeft overlegd met staatssecretaris Knops... ...naar aanleiding van de rellen in Willemstad. Details over dat gesprek zijn nog niet bekend. Antiregeringsdemonstranten bestormden in Willemstad het regeringsgebouw. Ook werden vernielingen aangericht. Meerdere politiemensen raakten gewond bij de rellen. De korpschef diende daarna zijn ontslag in. De betogers zijn boos over de slechte economische situatie van het eiland. Curaçao moet bezuinigen op overheidsuitgaven om in aanmerking te komen voor coronasteun van Nederland. Ook Tweede Kamerlid Martijn van Helver doet mee in de race om het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is na minister De Jonge en staatssecretaris Keizer de derde die bij de verkiezingen in maart lijsttrekker wil zijn. Van Helvert wil net als keizer samenwerking met Forum voor Democratie niet uitsluiten. De jongen is daarop tegen. De CDA-leden kiezen begin volgende maand wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Het loslaten van een bovengrens aan het aantal gasten in de horeca... is voor grote hotels en restaurants een verbetering... maar levert kleine zaken weinig op. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland in reactie op de versoepelde coronamaatregelen. Door de anderhalve meter maatregel kunnen kleinere horecazaken nog steeds weinig bezoekers ontvangen. Volgens de branche zijn veel zaken nu niet rendabel. De NS laat vanaf 1 juli weer fietsen toe in de trein. Voorwaarde is wel dat de fiets vooraf wordt aangemeld via de app of website. Sinds de invoering van de coronadienstregeling in maart mochten reizigers geen fiets meenemen. Ook niet als die onderdeel was van een noodzakelijke reis. Het weer, het koelt af naar een graad of 16. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 30 graden met in het oosten wat stapelwolken. Ook vrijdag warm met in de avond in het zuidwesten mogelijk wat onweersbuien. Vanaf het weekend weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 dimi come come te encanta la forma en que me hablas a invite a tu amiga a la Juana a que fumemos como dile la Juana siempre andamos positivos. Esa es la forma en positivo yo soy la por mi que vivo activo que se jode que no es lo no mismo ZFM, ZFM.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 6.9. Zie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 you ando buscando consejos pa que vuelvas a waar is de liefde gebleven het heeft ons niet meegezeten ik zou het willen vergeten ook kan dat niet dimecacer que, que el tiempo se nos va Ja no lo pienses más vivamos el momento We gaan naar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 Dus conmigo no quiero nada Want ik wacht niet meer Ik wog niet meer Nu zijn we hier met z'n tweeën Het heeft ons niet meegezeten, Toch altijd samen gebleven Kies het radiostation dat, dat bij jou past Met muziek, kies het nieuws uit de regio Jouw keuze, Jouw keuze. ZFM na, na, na, na, na.